Zes uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk wie de Europese kandidaat voor het IMF-voorzitterschap wordt: oud-minister Dijsselbloem of de Bulgaarse vicepresident van de Wereldbank Georgieva. De uitslag van de laatste stemronde van de Europese ministers van Financiën is nog niet bekend. De Europese kandidaat voor het IMF wordt bijna altijd ook daadwerkelijk de nieuwe voorzitter. Volgens criminologen lopen er in Nederland mogelijk meer seriemoordenaars rond dan gedacht. Er zijn zo'n tien gevallen bekend in de afgelopen 25 jaar. Maar deskundigen zeggen tegen Nieuwsuur dat de registratiesystemen van de politie niet goed op elkaar aansluiten. En daardoor zijn zaken met dezelfde dader soms niet aan elkaar gelinkt. Omdat seriemoordenaars vaak onbekende slachtoffers kiezen, is het extra moeilijk om zaken aan elkaar te koppelen. Volgens de criminologen heeft de politie niet de capaciteit om die verbanden te zoeken. Het OM gaat in hoge beroep tegen de vrijspraak van vijf militairen... van de luchtmobiele brigade in Schaarsbergen. De militaire rechtbank achtte anderhalve week geleden niet bewezen... dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan mishandeling, bedreiging... en vernedering van drie collega's. Het OM is het daar niet mee eens. Eerder waren werkstraffen geëist tot 240 uur. En de provincie Brabant heeft een zwembad in een vakantiepark in Kaatsheuvel gesloten... Eergisteren gisteren waren daar twintig kinderen onwel geworden in het binnenbad. Een aantal van hen moest worden behandeld aan ogen, huid en luchtwegen. Uit onderzoek blijkt dat de waterkwaliteit niet in orde is en dat de installatie die de lucht moet zuiveren niet goed werkt. Tot de problemen opgelost zijn mag het bad niet open. Het weer, een gebied met buien, soms met onweer, trekt richting het zuidoosten. Lokaal kan in korte tijd veel regen vallen. Maar die buien trekken weg, het blijft bewolkt. Morgen eerst nog een enkele bui, daarna droog, af en toe zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon Jan zandvoort, Dit is de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het weekend in. Here we go. Www.ZFMZandvoort.nl Maak zijn naam Want de zon schijnt. Dus pak je, pak je radio. Ben naar Frans. En zet hem op 106.9. Zie je ZFM. 24 uur per dag. hete de zo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 too to sound.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 The way of life Meet your inner touch